In totaal was er 3 miljard minder uit te geven. Dat kwam onder meer door de hogere pensioenpremies die betaald moesten worden. De beloning van werknemers bleef ongeveer gelijk... maar voor sommige groepen liepen de inkomsten terug... doordat er minder dividend is uitgekeerd en de bonussen zijn verlaagd. Ondanks de economische crisis hebben de Nederlandse supermarkten... het afgelopen jaar ongeveer 5,5% meer omzet gehaald dan in 2008. Bij elkaar kwam de omzet uit op ruim 31,5 miljard euro... Voor een deel is die stijging te danken aan de extra verkoopweek die 2009 telde. De supermarkten verwachten dit jaar een omzetgroei van 1,5%. Van de ongeveer 3000 DSB-klanten die zich als gedupeerden hebben gemeld... komen er zo'n 150 in aanmerking voor een noodregeling. De curatoren hadden uit de groep gedupeerden zo'n 600 mensen benaderd. Van hen reageerden er ongeveer 300. Volgens de curatoren krijgt de helft daarvan een tijdelijke regeling aangeboden... omdat ze acute betalingsproblemen hebben. Op het Henschoote-meer in Utrecht wordt de eerste officiële schaatstocht op natuurijs gereden. KNSB heeft het ijs gisteren beoordeeld en veilig bevonden. KNSB heeft een andere wedstrijd niet goed gekeurd. Die was in Friesland. Dat ging om de toertocht in Eernewouden. Toch is het volgens de plaatselijke ijsclub verantwoord en kan de tocht gewoon gereden worden. De Geuzenpenning 2010 wordt toegekend aan de Oegandese vredesbemiddelaar Betty Migombe. De penning wordt sinds 1987 uitgereikt aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Betty Mkombe is een van de belangrijkste onderhandelaars in het conflict tussen de Oegandese regering en de rebellen van het verzetsleger van de heer. Het weer aan de kust kans op een sneeuwbui, verder wat zonden op de meeste plaatsen, blijft het vriezen. Dit was het en...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 Oh, that's the whiner. Love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 Cause I get a thousand hugs from ten thousand Die ik heb gekregen, een moment ben je even deel van mij.